7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Mexicaans bedrijf biedt op KPN. Tofik Dibi wil GroenLinks leiden. En Libris Literatuurprijs voor AFTH van der Heijden. Het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile wil een deel van KPN overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna 5. naar 28 procent, melden diverse media. Het bot is 8 euro per aandeel KPN, bijna een kwart meer dan de slotkoers van gisteren. Movil is eigendom van de rijkste man ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim. Het is het grootste bedrijf op de Latijns-Amerikaanse telefoonmarkt. Kamerlid Tofik Dibi wil lijsttrekker worden van GroenLinks. In een brief aan de selectiecommissie van de partij heeft hij laten weten dat hij op nummer 1 van de lijst wil. Dat meldde bronnen in Den Haag. Dat Dibi de strijd om de macht aangaat met fractieleider Jolande Sap... wordt gezien als een motie van wantrouwen tegen Sap. Tot zondagavond kon de kandidaten zich melden bij de selectiecommissie van GroenLinks. Hoeveel mensen dat hebben gedaan en wie het zijn... wil niemand van de partij officieel bekendmaken. De selectiecommissie gaat nu een keuze maken uit de kandidaten... waarna de leden van GroenLinks op 30 juni de lijsttrekker kiezen. Voormalig bestuursvoorzitter Paul Smits van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam wordt interim directielid van Zorgpartners Friesland, een organisatie met onder meer ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Friesland. Smits stapte vorige zomer op bij het Maastad ziekenhuis, waar lange tijd een uitbraak van een multiresistente bacterie was stilgehouden. Tenminste drie patiënten stierven aan de gevolgen van een infectie die was veroorzaakt door de Klebsiella bacterie. De inspectie voor de gezondheidszorg en een onderzoekscommissie... hadden forse kritiek op de manier waarop Smits met de uitbraak was omgegaan. Daarnaast ontstond ophef over zijn vertrekpremie van 236.000 euro. Smits gaat twee dagen per week als interim directielid aan de slag in Leeuwarden. In Griekenland is de extreem linkse partij Syriza zet om te proberen een coalitie te vormen. De partij eindigde zondag bij de parlementsverkiezingen als tweede... De grootste partij, de Conservatieve Nieuwe Democratie... is er niet in geslaagd een regering te vormen. De leider van deze partij, Samaras, zei gisteravond... dat het onmogelijk was om tot een akkoord te komen met twee andere partijen. Hij gaf de formatieopdracht terug aan de president. Syriza is tegen de bezuinigingen die de huidige regering wil doorvoeren. De partij heeft drie dagen de tijd om een coalitie te smeden. De CIA zegt dat er een aanslag van Al-Qaeda is vereideld... Op de eerste verjaardag van de dood van Osama Bin Laden op 2 mei... wilde Al-Qaeda een aanslag plegen op een Amerikaans vliegtuig. De terreurorganisatie had daarvoor een verbeterde versie ontwikkeld... van de onderbroekbom. Met zo'n bom werd op eerste kerstdag 2009 mislukte aanslag gepleegd... op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. Volgens de Amerikaanse autoriteiten wilde deze keer een man uit Jemen... de bom laten ontploffen aan boord van een vliegtuig dat naar de VS vloog. De bom was al klaar, maar de man had nog geen vlucht uitgekozen. Het is niet bekend wat er met de verdachte is gebeurd. De FBI onderzoekt nu hoe de bom aan boord van een vliegtuig... gesmokkeld had kunnen worden... en hoe groot de schade van een ontploffing zou zijn geweest. In Israël zijn de vervroegde verkiezingen van de baan. Vannacht bereikt premier Netanyahu onverwacht een akkoord... met oppositiepartij Kadima, die toetreedt tot de regering. Daarmee krijgt het land een regering van Nationale Eenheid. Netanyahu maakte gisteren bekend... dat er in september vervroegde verkiezingen zouden worden gehouden... Zijn coalitie dreigt uit elkaar te vallen vanwege binnenlandse kwesties. De partijen zijn het bijvoorbeeld niet eens over het vrijstellen van ultra-orthodoxe joden van de dienstplicht. Kadima krijgt nu zeggenschap over deze kwestie en levert ook een vicepremier. Oorspronkelijk stonden de verkiezingen gepland voor oktober 2013. De Israëlische premier kan naar eigen inzicht al eerder verkiezingen uitschrijven. Een correspondent van Al Jazeera is China uitgezet. Het is voor het eerst sinds 1998 dat Peking het visum... van een buitenlandse verslaggever heeft ingetrokken. Waarom de journaliste moest vertrekken is niet duidelijk. Vermoedelijk is de Chinese overheid boos over berichtgeving van Al Jazeera. TV-station zond in november een documentaire uit... die Peking in het verkeerde keelgat zou zijn geschoten. Maar daar was deze verslaggever niet bij betrokken. De Amerikaanse werkte al vijf jaar in China. De Libres Literatuurprijs is toegekend aan AFTH Van der Heijden. Hij krijgt de prijs van 50.000 euro voor zijn boek Tonio. Het gaat over zijn zoon die twee jaar geleden overleed nadat hij was aangereden op zijn fiets. Juryvoorzitter Robert Dijkgraaf maakte de winnaar bekend in het programma Nieuwsuur. De jury roemt de ongeëvenaarde veelstemmigheid van het boek. In Tonio maakt Van der Heijden een reconstructie van de laatste dagen van het leven van zijn zoon. En ook beschrijft hij herinneringen. Het weer vanochtend in het westen bewolkt en wat regen. In het oosten eerst nog zon. Vanmiddag raakt het meer bewolkt, ontstaan er overal wat buien. Daarbij is ook een kleine kans op onweer. 14 graden wordt het op de Wadden, 20 graden in Limburg. Morgen veel bewolking en een aantal stevige regen- en onweersbuien. We de B verkeersinformatie. De ochtendspits valt tot nu toe relatief mee met 10 files, Amper 30 kilometer... Op de A7 Hoorn-Zaandam is de dagelijkse sfide wat langer. Bij de afrit Zaandijk 6 kilometer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort staat bij Amersfoort 3 kilometer.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 De Nieuwe Rembrandt. Roep ergens in de wereld de naam Rembrandt... en iedereen weet dat dit de beroemde kunstgilde uit Nederland is. En zo zijn er meer. Van Gogh, Vermeer, Mondriaan. Maar waar blijven de Nieuwe? De AVRO gaat op zoek naar aanstormend talent in de beeldende kunst... met het programma De Nieuwe Rembrandt. Vanavond om half negen op Nederland 2. Ja, ze hebben bij mij een nare tumor gevonden. In mijn been? Maar hij is inmiddels verwijderd hoor. Maar mijn hele dagen knippen en feunen is er niet meer bij. Dus nu zoek ik een beroep waarbij je de hele dag kunt zitten. Gelukkig blijf ik financieel voorlopig wel gezond. En heb ik als het moet een paar jaar om mijn carrière een makeover te geven. Dan heb ik zo verzekerd. Bij mensen die er net als ik van uitgaan dat tegenslag tijdelijk is. Verzeker je niet voor het leven, maar voor even. Met een doorlevenverzekering bij arbeidsongeschiktheid van BNP Paribas Cardiff. Stel, u ontvangt een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank...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 Of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardiff. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het geluid was slecht en de verschillen tussen de kandidaten wel erg minimaal. Het cda lijsttrekkersdebat kwam bepaald niet van de grond. Dat hoort u zo, eerst na de toenemende onrust over Griekenland. Want een nieuwe regering lijkt er voorlopig even niet in te zitten. Laat staan een stabiele nieuwe regering. Antonis Samaras, leider van de Griekse conservatieve partij, is er niet in geslaagd zo'n nieuwe regering te vormen na de verkiezingen van zondag. Gisteravond gaf hij de opdracht al terug aan de president. En nu zal dan de radicaal linkse partij Syriza een poging doen. Correspondent Connie Keese in Athene. Uh, Connie, eerst maar eens even over Samaras. Waarom is het hem, uh, ja, op deze korte termijn al niet gelukt? Nou, uh, bronnen binnen de partij... de conservatieven zeggen dat Samaras eigenlijk ook geen tijd uh, wilde verliezen... nadat hij van uh, uh, Radicaal Links had gehoord... dat ze niet wilden samenwerken in een regering waar de conservatieven in zaten. De PASOK, uh, die wilde uh, nog wel samenwerken... maar zei ook, ja, de linkse partijen moeten daarbij betrokken zijn. En de andere partijen wilden niet eens met, uh, met de eerste formateur praten. Dus uh, uh, om geen tijd te verliezen. Uh, zei Samaras, ik geef uh, de opdracht terug. Hmm. En ja, wij kennen hier uh, de partij Syriza niet zo goed die nu aan zet is. Wat, wat wordt hun belangrijkste inzet, konink? Uh, nou, wat, uh, qua formatie uh, wil uh, Alexis Tsipras, uh, de partijleider, uh, heeft hij de voorkeur voor een uh, linkse coalitieregering. Het probleem uh, is natuurlijk uh, dat er geen meerderheid uh, in het parlement is. Uh, een meerderheid van partijen die tegen de bezuinigingen zijn, die uh, opgelegd zijn aan Griekenland uh, door de Europese Unie en het IMF. Maar uh, hij heeft al gezegd dat hij uh, met alle partijen wil praten. Behalve met uh, extreem rechts. En dat hij alles uh, gaat onderzoeken. Daar heeft hij dan drie dagen de tijd voor, die Tsipras. Heeft de kans van slagen? Het, het wordt heel moeilijk, denk ik. Uh, ik zei al, er is geen uh, linkse meerderheid uh, in het parlement. Uh, er zijn al wel speculaties uh, die ik net op de televisie hoorde... Hier over misschien een minderheidsregering. Maar dan heb je weer de steun van de twee grote partijen nodig. Uh, dus ik denk dat het uh, heel moei moeilijk wordt... tenzij Tsipras met iets nieuws uit zijn hoed komt. En dan gaat de opdracht door naar de PASOK... die de derde partij is geworden bij deze verkiezingen. Ja, en als... Het hen ook niet lukt. Die kans natuurlijk is natuurlijk aanwezig. Hoe gaat het dan verder met Griekenland, Connie? Nou, dan uh, gaat alles terug naar de president. Die kan nog eens alle uh, partijen uh, ontvangen, alle partijleiders. Uh, in een laatste poging om bijvoorbeeld een regering van nationale eenheid te vormen. Als dat niet lukt, ja, dan uh, ziet het er toch naar uit dat de verkiezingen heel dichtbij zijn. Zorgelijke reacties vanuit heel Europa over de Griekse uitslag van de verkiezingen. En wordt wel gesuggereerd ook dat de Grieken een verkeerde keuze hebben gemaakt... door op al die protestpartijen te stemmen. Hoe wordt daar bij jou op gereageerd? Nou, ja, Tsipras heeft bijvoorbeeld gezegd... Uh, ja, de Europeanen moeten wel respect hebben... Of, wa, van wat, uh, de, de kiezers hebben, wat de kiezers hier hebben gezegd. Uh, maar vooralsnog... Uh, is men daar niet echt mee bezig. Men is nu echt bezig om een regering te vormen. En natuurlijk de, de, met name de twee grote partijen waarschuwen. Die waarschuwen voor de gevolgen. Maar uh, ja, de, de prioriteit is nu toch om uh, te, in ieder geval te pogen... Een, een nieuwe regering hier te vormen. Ja, er ontstaan in ieder geval hier in Europa... steeds meer zorgen over de situatie in Griekenland. Er wordt zelfs ook gesuggereerd dat het land richting een euro-exit beweegt. Hoe zien de Grieken dat? Ja, er zijn mensen die, die daarvoor uh, waarschuwen natuurlijk. Uh, het, het, is, het is moeilijk te zeggen. Zoals ik zeg, daar is men nu op dit moment uh, niet echt mee bezig. Uh, het is natuurlijk een feit dat, uh, dat Syriza bijvoorbeeld... Uh, hè, dat pakket van bezuinigingen uh, daar fors veranderingen in wil aanbrengen. Maar willen zij wel uh, binnen de, de euro blijven? Ja, de zij de willen binnen de eurozone blijven. Okay. Ja, het, de, de meeste partijen in het parlement zijn niet uh, tegen uh, Griekenland in de eurozone. Maar uh, dat lijkt misschien een tegenstelling... want ze willen natuurlijk wel heel veel veranderingen aanbrengen... in die overeenkomst. En daar, uh, daar zit de moeilijkheid, denk ik. Ja, zo is dat. Corny dank je wel voor nu. Uiteraard praten wij later deze ochtend verder... over de zorgen die bestaan rond Griekenland. Het is minuten over. Zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De zes cda kandidaatlijsttrekkers zijn gisteravond... voor het eerst met elkaar in debat gegaan. Maar een echt debat werd het nooit. Kandidaten verschilden nauwelijks met elkaar van mening. Verder werd de avond nogal gehinderd door geluidsproblemen. Bovendien gampt het nogal in de Laurentskerk in Rotterdam. Wij missen nog één ding. Een lijsttrekker. En ik ben er hartstikke trots op dat we vandaag zes kandidaten hebben... Ik beloof u, wij gaan er een mooi feestje van maken. En we zijn er klaar voor. Uh, en in de derde plaats, bent u er allemaal nog? En dan... Hoort u mij? Dankjewel. je doet het. Deze doet het zomaar. Goedenavond, Rotterdam. Ja, we doen het toch zo. Het geluid haperde nogal in de Laurenskerk. En dat maakt het lastig voor de kandidaatlijsttrekkers om hun verhaal goed te vertellen. Maar de CDA-leden, die wisten in ieder geval wel wat ze van hun lijsttrekker verwachten. Van een lijsttrekker verwacht ik in de eerste plaats dat hij respect heeft voor de andere kandidaten. Ik verwacht van een nieuwe lijsttrekker uh, dat hij een stukje heel veel positiviteit en enthousiasme in het nieuwe CDA gaat leggen. Ik wil ook graag het uh, christen zijn en de politiek weer heel duidelijk naar voren brengen. Een lijsttrekker behoort het echte CDA-verhaal te vertellen. Het verhaal ging gisteravond vooral over de overheidsfinanciën... integratie, een kleinere overheid en het onderwijs. En ja, de CDA-kandidaten waren het erg met elkaar eens. Alleen Henk Bleker zorgde voor het afwijkende geluid op het thema energie. Hij wil veel meer investeringen in windmolens. Als je dat doet, dan is mijn gedachte dat we op de lange termijn in Nederland in ieder geval... op lange termijn niet verder zouden moeten gaan met kernenergie. Ik zou niet denken waarom dat een groot land als Duitsland... een groot industrieel land als Duitsland... die kan de kernenergie afschaffen en zeggen... we gaan uit van alternatieve energie, regionaal op te wekken energie. Dat is de lijn. En ik, dat vind ik voor de lange termijn uh, de toekomst. Ik weet dat het een breuk is... En een breuk is het, want het CDA is steeds voor kernenergie geweest. Maar Bleker zoekt bewust naar een positie die wat afwijkt van de andere kandidaten. En het is dit debat en de volgende debatten die de CDA-leden moeten helpen om hun keuze te maken. Ja, ik vond het een beetje tam, maar uh, ja, jij hebt ze leren kennen nu, hè? Heb je nog iets gemist vanavond? Een onderwerp of zo? Of een thema? Nou, een beetje pitten, ik heb gewoon gemist. Ze dus waren het allemaal veel te veel met elkaar eens en lief tegen elkaar. Ik heb gewoon een beetje pit en een beetje diepgang heb ik gemist. Ja. Ik heb de woord PVV niet gehoord. Nee, gelukkig niet. Wat heeft u opgestoken vanavond? Uh, nou, ik vond het weinig inspirerend. Ik, uh, ik heb, ik heb de, de, visie, de grote visie heb ik niet voorbij horen komen. U zag hier nog niet de lijsttrekker van het CDA? Ik zou het nog niet weten, nee. Nee. nee. Had u al een lichte voorkeur toen u hierheen kwam? Uh, ook niet echt. Uh, um, een aantal die kende ik wel, een aantal ook niet. Uh, en ik ben echt met een open blik gekomen. Maar ja, ik ben niet geïnspireerd geraakt. Ik, uh, ja, ik had toch wat, wat echte de, de visie over de maatschappij gehoord. Maar het gaat allemaal over kleine dingetjes. Uh. Ik heb in ieder geval geleerd dat wij uh, zes heel verschillende lijsttrekkers hebben. Want ik vond wel dat ze elkaar erg uh, de hand boven het hoofd hielden, om het zo maar te zeggen. Het is toch een ander soort debat dan dat je normaal gesproken ziet. Dat vooral de komen, die vind ik scherp. De meneer, zijn naam ben ik even, Marcel Pintels. Precies, ja. Ik vind dat hij een frisse wind laat waaien. En dat hij vooral niet uit het Haagse niet mee heeft gedaan aan de gedoogconstructie. En dat, dat vind ik echt winst. Het is een stuk duidelijker geworden, moet ik zeggen. Om... Waardoor dan? Nou, Omdat ik vind dat, uh, dat de mensen zich goed hebben kunnen profileren. Dat ze de standpunten helder en respectvol met elkaar gedeeld hebben. Maar ook wel op een plezierige manier. Maar het had wel iets meer mogen vlammen, vind ik eerlijk gezegd. Hoor. Dat had... Echt debat was het niet, hè? Nee, het was een beetje flauw nog. Een beetje. Misschien moet de spirit er nog een beetje in komen. Ik loop natuurlijk wel een tijdje mee. Want ik heb een gouden speld van het CDA. Dus... Loopt u al heel lang mee? Ja, 31 jaar. Natuurlijk keuze al gemaakt, eigenlijk. Haas ja. maar, Buma. En waarom? Betrouwbaar. Zeer betrouwbaar. Eerste CDA-lijsttrekkersdebat, kandidaat debat. zit er dus op. We horen verslag van Margret Boer. KPN komt uh, mogelijk voor een groot deel in Mexicaanse handen. Amerika Mobiel wil een kleine 30 van de aandelen. Zo dadelijk meer erover. Eerst maar eens kijken hoe het is op de weg, in Passet. Valt het mee zoals je verwachtte? Ja, ja het, valt, uh, het valt mee met, met nu 40 kilometer file. Nou, normaal zitten we al op 70, 80 kilometer. Dus de dagelijkse files die zijn gewoon wat minder lang. Gelukkig nergens grote ongelukken of lange files. De langste dagelijkse file staat bij Amsterdam op de A7 vanuit Hoorn. Dus de afrit Avenhoorn en de afrit weide -Wormer, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Amerika Mobiel heeft al een belang in KPN van 4,8 en wil dat vergroten naar 28 Financieel redacteur André Mijnema. goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat een, een kleine aandeelhouder die een vinger in de pap had bij KPN... te weten dat het Mexicaanse telecombedrijf nu een, een been in het bedrijf zet... door het belang van 4,8% te vergroten naar 28%. Die, die drempels, het zijn er zijn twee drempels, ze zaten onder de 5%. Dat betekent dat je niet boven het maaiveld uitkomt, je ook niet hoeft te melden... als kleine aandeelhouder, dus je blijft ook een beetje zeg maar, onzichtbaar. Eh, kom je daarboven, dan word je zeg maar, significant, word je ook eh, genoemd... en eh, moet je jezelf ook melden. Onder de 30% betekent dat je dus niet verplicht bent als, aandeelhouder, als groot aandeelhouder om een bod uit te brengen op het hele bedrijf. Ben je namelijk groter dan 30%, dan zegt de Nederlandse wetgeving op dat punt, ja dan ben jij zo groot, dan moet je ook naar het hele bedrijf gaan kijken en uh, verplicht uh, een bod uitbrengen. Dat doen ze dus niet, dus ze kiezen ervoor om A, wel groter te worden, maar niet te groter dat ze het hele bedrijf moeten overnemen. En dus meer invloed bij KPN. Wat is Amerika een mobiel voor een bedrijf? Een hele grote, ja, een hele grote telecombedrijf. Uh, ze controleren zo zo'n 70% van de Mexicaanse uh, markt. Ze hebben zo'n uh, 250 miljoen uh, abonnees. Mensen die, die bellen via een Mexica mobiel. Uh, het is het eigendom van, een, van een, uh, de, Amerikaanse zakenman, of de Mexicaanse zakenman Carlos Slim. Dat is de rijkste man ter wereld. En die zet nu met deze... Uh, stap, deze aanbod uh, op de aandelen van KPN, echt een hele grote voet aan de grond in Europa. Het is eigenlijk de eerste grote stap die het bedrijf zet in Amerika, ah ja. in Europa. M maar jij zegt dus nog bewust niet een derde genomen. Is het, is het meestal wel een opstap naar een verdere deelname in een bedrijf of overname? Ja, nou, dat, kan, dat kan soms zo zijn. Soms kan het bewust uh, een bedrijf ervoor kiezen om, om welke reden dan ook, om zeg maar onder dat maaiveld te blijven, onder die 30% te blijven. Maar je zou kunnen vermoeden dat als je zeg maar zo'n majeure stap zet, je dubbelt het niet, maar je gaat direct naar, naar bijna 30% toe... dat dit misschien de eerste stap is die gevolgd ja. zal worden... in de loop van het jaar of volgend jaar door een volgende stap. Wat zou er kunnen gaan veranderen bij KPN door deze... Uh Toename aan aandelen voor uh, mobiel? Ja, nou in ieder geval. Uh, ze doen er nog niet veel commentaargevers erop. Alleen heeft KPN wel laten weten dan dat ze wel contact hebben gehad uh, met het bedrijf. Uh, we hebben met elkaar ook gesproken over de mogelijkheid om bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen. Want dat vergroot natuurlijk je mogelijkheden. Uh, de Mexicaanse markt daar is KPN helemaal niet actief. En Mexico Mobiel is helemaal niet actief in Europa. Dus dat kun je wel van elkaar gaan leren. Je kunt van elkaar uh, uh, profiteren op dat punt. Dus gezamenlijke inkoop. Je kunt ook denken aan roaming. Dus het gebruik maken van elkaars netwerken. En daar afspraken over Maken, waardoor het voor beide partijen goedkoper kan worden... om mee te liften voor het telefoonverkeer in het buitenland. Uh, dat soort afspraken moet je nu aan, aan beginnen denken op dit moment. Goed. Dankjewel. André Meijnerma. Tien voor half acht is het. De stapelbellen staan er nog steeds. <coughs> maar lounge muziek, pardon, bij het ontbijt en gratis wifi ontbreken niet. De stay oké okay formule is een succes en de oude jeugdherberg lijkt wel helemaal verdwenen. Mino, spreekt dit nog wel aan of hebben we het eigenlijk gewoon over een, een normaal hotel... Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Wat is het verschil nog, hè? Daarom maar eens eventjes uh, de, de, de gangen opgelopen. Uh, Sander Bodegraven, de vestigingsmanager. Want ik vroeg me inderdaad af, ja, was het verschil nog met een gewoon hotel, inderdaad? We hebben een plastic pasje, net als in een gewoon hotel. Die, die deuren gaan ook open met zo'n... Ja, dat klopt. Uh, nou, er is nog wel verschil, hoor, met een hotel. Ja? Uh, ja, onze kamers zijn voornamelijk vier- en vijf, uh, vijfpersoonskamers... Uh, die zijn wel heel basic. Dus uh, ja, het is de bedoeling dat onze gasten s'avonds in de bar komen zitten. Gezellig spelletje doen. Je blijft niet op je kamer met je minibar. Nee. nee, dat, uh, dat is het, eigenlijk het grote verschil met een hotel. Een, een hotel is heel erg op de kamer gericht. En wij zijn heel erg uh, in het ontmoeten, delen en beleven gericht. Oh, ik hoor een concept. Ontmoeten, delen en ja. beleven. Kan ik eens een kamer bekijken? Ja, tuurlijk, dat, dat kan. Er zijn al wel hier en daar was jongeren. Die opgestaan op en die lopen inmiddels naar de ontbijtruimte, maar nog niet veel. Een stuk of drie, vier. Nou, het is nog, het is nog vroeg. Ja. Dit dus, uh... ja. is een standaardkamer. Ja. Oh, jawel, stapelbedden toch wel, hè? De stapelbed dat, dat blijft erin. Dat, ja, is, uh, dat is ook kijk, ons ontzet. Uh, ja. ja. Metalen bedden, een soort. Een soort dekbedje erop. Ja, met, uh, met uh, kussen. Een lakenpakket is altijd inbegrepen. Zeil dus op de grond. Ja. Eenvoudig uh, tafeltje. Twee stoelen. <hijf> uh, geen tv zo te zien? Nee, geen tv. Nee, dat, dat past niet binnen ons concept. Nee, je moet nee. samen naar de tv kijken in de centrale ruimte. Bijvoorbeeld... Ja? Met, uh, met voetbalwedstrijden, of dat soort zetten wij altijd de televisie aan. Uh. Wat kost nou zo'n overnachting in deze kamer? Nou, dat, dat is verschillend. Uh, over het algemeen hier in Egmond uh, boek je de hele kamer privé. Dus uh, dan zitten er geen andere gasten op. Uh, het is afhankelijk van het seizoen. Dat gaat van 15 euro tot aan ongeveer, echt in het hoogseizoen, 35 euro per persoon per nacht. Even kijken, want je hebt wel een bad. Je hoeft niet op de gang naar de gezamenlijke badkamer de haren van de vorige uit het putje vissen. Dat hoeft niet meer. Uiteraard niet. Nee, nee. we hebben een eigen douche. Even eigen kijken, wc. even kijken. Ja, wc, douche erbij. Ja, het is eenvoudig. Hè? Het is niet heel luxe, maar. Nee, nee het is eenvoudig. Het is, het is schoon en uh, simpel, en, uh, maar wel goed. Ja. Dus. Uh... En het is ook wel een beetje proef, maar dat moet natuurlijk ook wel. Hè? Marijke Schreiner is van de directie van Stee Wie zijn nou de klanten? Zijn dat niet meer alleen maar de jongeren dan? Uh, het zijn heel veel jongeren, maar ook gezinnen met kinderen. Daar heb je natuurlijk ook de jongeren bij. Uh, we hebben muziekgroepen, sportgroepen, scholen... Maar ook vergaderaars. Dus uh, eigenlijk is het uh, voor iedereen toegankelijk... Uh, die of uh, uh, wat minder geld uit wil geven... of uh, het wat uh, rustig aan wil doen. Uh, met of juist vrouwen, samen heen. dingetjes willen doen. Samen niet. dingen doen. En we vinden het natuurlijk hartstikke leuk als die groepen die zijn elkaar, uh, ja, met elkaar mengen. Ja. Dus je ziet wel eens een koor die gaat dan optreden voor een voetbalclub. Ja. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Geen tweepersoonsbedden, hè? We hebben wel twee persoonsbed. Oh bed. toch? Ja, ja we hebben oh. ook, ook twee persoonskamers. Ja. Uh, en uh, we hebben de, het nieuwe nieuwe dus flexbed. kan bed, toch rom uh, Wat? Het flexbed heet dat? Het Een flexbed. Ja, speciaal voor STOK -okay ontwikkeld. Daar kunnen wij een tweepersoonsbed van maken, van een stapelbed. Een flexbed, dat ja. lijkt me ook wat voor Lara en Marcel. Een flexbed, dat is handig. <laughs> heerlijk. Ja. Ja. Dan kun je toch lekker samen zijn in no, één ruimte? Heerlijk, ja, fijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Cheers. we willen meer horen over dat flexbed. Mijn Remmers vanochtend bij de STOK, okay, de voormalige jeugdherberg. Zes minuten voor half acht we naar Italië. Voor het eerst sinds het aftreden van Berlusconi als premier... konden Italianen naar de stembus. Het ging om tweedaagse gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren gingen de stembureaus dicht. De verkiezingen werden ook gezien als een referendum... over het beleid van Mario Monti. Correspondent Bas Mesters in Rome. Want Bas, de technocraat Monti volgde Berlusconi in november vorig jaar op. Voerde vervolgens veel ja, impopulaire bezuinigingen en hervormingen door. Welke gevolgen had dat voor de uitslag van deze lokale verkiezingen? Ja, er was vooral veel verlies voor de partij van Silvio Berlusconi. Normaal haalde hij in steden zo'n 20 tot 30 procent, maar nu maar 10 procent. Uh, Berlusconi voelde dat blijkbaar zelf al aankomen. Hij was er gisteren niet. Hij was afgereisd naar Moskou... om de inauguratie van zijn vriend Poetin bij te wonen. en wilde ook nog geen commentaar geven op de uitslagen. Als je kijkt naar links, dan is het simpel samen te vatten. Uh, daar waar de gematigde linkse partijen samenwerkten... met de radicale linkse partijen, was er winst... En daar waar gematig links het centrum op zoekt, was er verlies. Dat zijn eigenlijk de hoofdpunten. Overigens waren dit verkiezingen die plaatsvonden in, in steden. En dat 20% van de Italianen hoefde maar te stemmen. Want hier zijn elk jaar gemeenteraadsverkiezingen. Elk jaar in een paar gemeenten. Ja, zijn er nog opmerkelijke uitslagen verder te melden? Ja, heel opmerkelijk is natuurlijk de winst voor de lokale kandidaten... die zich hebben aangesloten bij de beweging van de Vijf Sterren. Movimento Cinque Stelle van Beppe Grillo, een nationale komiek. Zeg maar een soort joep van het hek van Italië. Deze man die is al jaren bezig met zijn blog... om uh, te ageren tegen de uh, corrupte en verrotte politiek. En weet steeds meer mensen te inspireren met zijn verhalen. En hij heeft in heel veel steden lokale lijsten opgezet. Zelf staat hij nooit als een lijsttrekker ergens. Maar hij komt overal langs om de sfeer op te jutten. En uh, die mensen die hij daar weet te, te kandideren... die hebben succes. Die worden gezien als mensen die niet voor zichzelf de politiek ingaan... maar die uh, in, in het algemeen belang uh, willen opereren. Zij moeten dus, als men op lokaal niveau ergens zo'n lijst wil beginnen... dan moet men eerst naar Beppe Grillo toe om zijn stempel te krijgen. En dan mag je van zijn machtige communicatieapparaat op internet gebruik maken. En dat is het mooie, maar tegelijkertijd ook het zwakke van deze beweging... Het loopt dus allemaal via het oordeel van die uh, komiek. Uh, dat is zeer curieus hoe dat in elkaar steekt. Het zijn een soort leefbare van vroeger bij ons. Maar, dan, uh, en, en, maar het gaat allemaal via Beppe Grillo. Oké. Okay. Hey, even uh, naar de machtsverschuivingen. Uh, afgelopen weekend in Europa, in Frankrijk en Griekenland... in het kader van het redden van de euro. Ook wordt de laatste week steeds vaker gesproken... over minder bezuinigen en meer investeren. Ik kan mij voorstellen dat dat Marion Monti ook wel goed uitkomt. Misschien was hij wel een van de eerste die dat zei. Hij heeft al maanden geleden gezegd... wij hebben nu al fors bezuinigd. Wij hebben uh, de pensioengerechtigde leeftijd als eerste naar 67 gebracht. Wij hebben de arbeidsmarkt aangepakt. Uh, wij zijn uh, de overheidsuitgaven proberen we uit te, uh, te beperken. Nu is Europa aan zet, heeft hij gezegd. Europa moet wat terugdoen, oftewel meer laten investeren... omdat anders de Italianen het gevoel krijgen dat hun offers voor niets zijn. Nou, Monti is zeker van plan om vanaf nu... Uh, de, op, deze, uh, op dit instrument, op deze fluit, veel meer te gaan spelen. Hij wil gewoon dat Europa uh, meer gaat investeren. En zal zeker uh, Hollande daarbij opzoeken en de Grieken. En dat wordt een boodschap richting Merkel. Natuurlijk streng opereren als het gaat om uh, de begroting. Maar tegelijkertijd ruimte maken voor investeringen. Dat is de boodschap van Monti. Bas Mesters vanuit Rome. Dankjewel, Bas. Centraal beheer Agmea is er voor ondernemers zoals u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 Kijk, de zorg voor mijn vermogen ligt al jaren bij dezelfde partij. Maar ja, lig ik nog wel op koers met al die recente ontwikkelingen... ik wil natuurlijk geen kansen missen. Juist daarom kan het heel verhelderend zijn... om eens met een andere partij om de tafel te zitten. Gewoon om uw vermogen eens vanuit een totaal ander perspectief te bekijken. Bij ING Private Banking noemen we dat een frisse blik. Maak nu een afspraak en bel mij op 06 3400 4800. Rob Omens, ING, Private Banking. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Radio 1, het NOS-journaal.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 Kamerlid Tofik Dibi wil lijsttrekker worden van GroenLinks. Dat melden bronnen in Den Haag. Dibi heeft zelf niets bekendgemaakt. Maar Poonieuws ging op onderzoek uit in het partijkantoor. En kwam door te bluffen aan een bevestiging. Wij uh, hebben gehoord van Tofik Dibi zelf dat hij zich kandidaat stelt. Zijn er nog meer? Vast. Er zijn er meer behalve alleen Tofik Dibi. Ja, er zijn vast meer kandidaten dan alleen Tofik Dibi. Politiek verslaggever Alexander van der Wulp vindt het opvallend dat Dibi juist nu een gooi doet naar het leiderschap duidelijk dat het rommelt in de GroenLinks-fractie, maar uh, ja, dit is wel een opmerkelijk moment, want na het sluiten van het wandelgangenakkoord leek het erop dat Zap de Rijen in de eigen partij weer gesloten had. Wie er nog meer kandidaat zijn is niet bekendgemaakt. Een selectiecommissie maakt een keuze uit de kandidaten, daarna kunnen de leden van GroenLinks eind juni hun lijsttrekker kiezen. Voormalig bestuursvoorzitter Paul Smits van het ziekenhuis in Rotterdam wordt interim directielid van Zorgpartners Friesland, een organisatie met onder meer ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Friesland. Smits stapte vorige zomer op bij het ziekenhuis, waar lange tijd een uitbraak van een multiresistente bacterie was stilgehouden. De inspectie voor de gezondheidszorg en een onderzoekscommissie hadden forse kritiek op de manier waarop Smits met de uitbraak is omgegaan. De CIA zegt dat er een aanslag van Al-Qaeda is vereideld. De terreurorganisatie was van plan een Amerikaans vliegtuig te laten neerstorten, zegt de CIA. Op 2 mei, precies een jaar na de dood van Osama Bin Laden. Correspondent Ilke Bos van Rosenthal. CIA heeft een bomcomplot verijdeld in Jemen, zeggen ze. Ze zeggen dat ze daar een explosief hebben gevonden... dat weliswaar nog niet aan boord van een vliegtuig was gebracht. Maar dat was wel nadrukkelijk de bedoeling, zeggen de Amerikanen ook. En ze houden Al-Qaeda op het Arabisch schiereiland... een afsplitsing van Al-Qaeda in Jemen daar verantwoordelijk voor. Een aanslag met een bom onder broek is ook gedaan uh, in 2009 op eerste kerstdag. Een mislukte aanslag. En deze verbeterde versie van die, broek, die bom onder broek, die was al klaar. Maar de man had nog geen vlucht uitgekozen. En het is niet bekend wat er nu met de verdachte is gebeurd. In Israël zijn de vervroegde verkiezingen van de baan. Vannacht bereikte premier Netanyahu onverwacht een akkoord met de oppositiepartij Kadima. Die toetreedt tot de regering jou had vervroegde verkiezingen aangekondigd omdat zijn coalitie uit elkaar dreigde te vallen. CDA-kandidaat lijsttrekker Bleker wil op langere termijn af van kernenergie. Dat zei hij in het eerste debat tussen de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA in Rotterdam. Het CDA sprak zich in 2010 nog uit voor twee nieuwe kerncentrales, maar volgens Bleker zijn er genoeg alternatieven. Er zijn ook hele goede initiatieven, of het nou windmolens zijn... of het is met water, of het is met zonne-energie... of het is van de, de agrarische sector. Maar laat dat vooral lokaal, regionaal gebeuren... door ook met mensen die er zelf baat bij hebben. Dat men kan participeren in windmolenparkjes, enzovoort, enzovoort. Het debat in Rotterdam kwam gisteravond nauwelijks van de grond. De verschillen tussen de kandidaten bleken klein. Het volgende CDA-debat is morgen, en wel in Groningen. Dit was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Afgelopen nacht is samen met warme lucht bewolking ons land binnengekomen. In de ochtenduren heeft vooral het westen van het land met neerslag te maken. Vanmiddag worden er buien verwacht en die zoeken vooral het binnenland op. Bij de buien is er een kleine kans op onweer. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 14 graden in het waddengebied... tot lokaal 20 in het zuidoosten. De zuidenwind is zwak tot matig boven land en lokaal vrij krachtig aan zee. Vanavond en vannacht is het half tot zwaar bewolkt en moeten we ook dan rekening houden met buien geregen. De temperatuur daalt niet onder de 10 graden en er staat maar weinig wind. Morgen, woensdag, houdt de bewolking de overhand en heeft het binnenland wederom de grootste kans op een bui. Net als vandaag loopt de temperatuur uiteen van 14 graden op de wadden tot 20 in het zuidoosten. AMB Verkeersinformatie. Het is een doodnormale ochtendspits met op dit moment 22 files. Alles bij elkaar 76 kilometer. Geen opvallende files. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat een wat langere file. Bij de afrit Weide-Wormer 6 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort is de dagelijkse file vandaag iets langer. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden 7 kilometer. Raad online op mobiel... Ja, slim man. Alles met je mobiel. Vrije dagen opnemen, je loonstrook inzien. Met je mobiel. De bezetting op je werk checken. Allemaal met je mobiel. Ja, of met je tablet. Dat is handig toch? Van Raad. Bekijk de demo op raad.nl slash mobiel. Waarom zou Hofhoorneman Bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u 5000 euro inlegt op een Hofhoorneman beleggingsrekening?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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Een van de meest besproken televisiepresentatoren in de zomermaanden... is zonder twijfel de gespreksleider van zomergasten. Dit jaar wordt het muzikant en televisiemaker Jan Leijers. Hij is onder meer bekend van de documentairereeks De Weg naar Mekka... die ook in Nederland is uitgezonden. Hierin liet de Belg Leijers een veelzijdig beeld zien van de moslimwereld. Allah Allah. Ah ja, Ramadan. Ramadan. Beetje yeah. zot van de honger. Hahahahahahahahah. Houdi, Allah, <laughs> Allah <laughs> zo. Allah <laughs> hebben zo. Yeah you hungry? Hungry? Yeah, no Ramadan, Ramadan. Say, yeah. Allah, Allah. You no drink? Cool. no drink? No drink? No Ethan No cigarette, no Ethan no. No woman? No, no, no woman, no. Allah, <laughs> Allah. No. <laughs> Jan Leijers, goedemorgen. Goedemorgen. Al ontbeten? Uh, nee, oh, nee, nee, dus ook dat, honger. Dat nog niet. Nee, zeg, U bent de presentator nummer 13 van Zomergasten, opvolger van onder andere Hanneke Groenteman, Adriaan van Dis, Jelleband, Corsius. Hoe kwamen ze bij u terecht? Ik kende Peter van Ing, de meesterbrein achter, achter zomergasten, die had ik leren kennen. We hebben twee seizoenen uh, iets met boeken gemaakt, uh, VPRO en Canvas samen. En toen hebben we elkaar leren kennen, ook via de, het uitzenden van de, van de reisreeks, he. Mekka en, en later de weg naar het avondland, hebben we ook over samengezeten. En toen hij op een dag naar Antwerpen wilde komen om iets te bespreken, dacht ik wel, hij heeft een nieuw voorstel. Of, of een, uh... Maar dat bleek te zijn om, om te vragen of ik, uh, of ik een zomerlang zomergast wil presenteren. Dat was een, uh, een behoorlijke verrassing, moet ik zeggen. Ja, waarom? Omdat het ook hier in Vlaanderen toch gezien wordt als het allerhoogste. Je hebt tv-programma's en dan heb je daarboven in een soort walhalla zweeft zomergasten. Dat is ook hier bij ons zo. Het heeft een status ja, bijna, bijna bovenmenselijk. Maar waarom was u dan uh, verrast? Vindt u uzelf zelf <coughs> niet goed genoeg daarvoor, meneer Leijers? Ja, wel toch? Ik, ja, ik, ik, ik, ik heb toch een behoorlijke dosis zelf twijfel. Ik ga voor mezelf nooit uh, vooraf van ja dat... dat uh, dat flik ik wel even. Dus, ja. dus Ik heb toch iets van een gezonde spanning van... oké, okay, uh, hier gaan we onze tanden inzetten. Ja. En heeft u van Inger gevraagd... Um, waarom hij um, een Bellag heeft uitgekozen? Dat vertelde hij er wel bij. Want dat zei ik wel van... is het niet raar om, om zo'n Hollands instituut... en hij zei... nee, het, het gaat niet goed zijn om eens een... een betrekkelijke buitenstander... daarvoor um, te vragen. Om... Uh, ja, om, de, om de boel eens open te gooien en om op een heleboel onderwerpen die, die de revue passeren is een beetje een, een ander een andere perspectief, een andere insteek te krijgen. Ik ken natuurlijk Nederland wel, uiteraard niet zo goed als, als dat je er van jongs af in, in opgegroeid bent, maar toch weer, toch weer zeker genoeg om... Uh, ja, om, om uh, om het over die dingen te hebben, maar op een andere manier. En kunt u jezelf eens introduceren voor uh, Nederland? Want u vertelde net, ik ben een man met een gezonde doos zelftwijfel. zelf twijfel. Wie is Jan Leijers verder? Ik, uh, ik woon een eindje onder Antwerpen. Ik ben eigenlijk muzikant van oorsprong. Heb ik ook uh, altijd gedaan, doe ik, doe ik nog. Bij Soul Sister onder andere? Bij Soul Sister onder andere. Maar ik, ik schrijf en ik produce ook voor andere mensen. En sinds een jaar of vijftien, nu, maak ik ook uh, televisieprogramma's. Dat waren eerst in België vooral uh, debatprogramma's. Zeg maar, een beetje alla zomergasten, soms, maar nooit drie uur. Maar een uur met, met een gast was geen uitzondering. Uh, over een thema of over een meer biografisch uh, debatprogramma. En een jaar of tien geleden heb ik dan een eerste reisprogramma gemaakt. Dat was een, uh, een reis op de motor van Bouillon in België naar Jeruzalem... in het spoor van de eerste kruistocht. Hm. En daar zijn later Mekka opgevolgd en de weg naar het avondland. Ja. En wat, wat is uw stijl? Wat is uw interviewstijl? Uh, zaagt u mensen helemaal echt door of laat u ze vooral vertellen? Uh, ik, ik laat mensen heel graag uitspreken... omdat uh, dat is vaak de beste manier is om er veel uit te krijgen. Gewoon weten wanneer je niks moet zeggen. Hmm. Omdat mensen ja. dan heel vaak de indruk hebben van... ik ben niet duidelijk genoeg geweest. En dan gaan ze een stapje verder. En als ze dan nog even zwijgt, dan gaan ze nog een stapje verder. Um, wanneer wordt bekend wie uw gasten zullen zijn voor deze zomer? En heeft u daar zelf invloed op? Het wordt bekendgemaakt uh, half juni ongeveer... En de gasten worden helemaal in samenspraak met de, met de redactie uh, vastgelegd. Wie wilt u graag hebben? Um, ik wilde één iemand heel graag, en die zit er ook bij. Daar Dat ben ik zo. heel blij om. Een Nederlander? Uh, <laughs> <laughs> <laughs> ik heb dus werkelijk een eet van geheimhouding moeten zweren. En er mm. werkelijk helemaal niks over zeggen. Um, maar... maar wat tot nu toe op tafel ligt en wat vast ligt en wat half uh, in, in limbo is, ik, ik ben er heel blij mee. Ik denk dat het stuk voor stuk mensen zijn met wie het uh, heel aangenaam en interessant toeven is. Maar dan uur, zou er zouden dus op zomaar lang. wat Belgen tussen kunnen zitten, kan ik mij voorstellen of niet? Ik denk dat we daarmee moeten uitkijken. <lacht> ik denk uh, één belg aan tafel. Dat <lacht> is wel genoeg. Ja. Ja. Jan Leijers, veel succes deze zomer. Wel bedankt. Nou, we het over sport hebben, want de sportzomer komt eraan. Alle hele tijd, trouwens. Uh, sinds gisteren is het oog gericht, natuurlijk, op het EK voetbal. Bert van Marwijk maakte de voorlopige selectie van 36 spelers bekend. Dat is wel heel voorlopig. Tom van Dijk, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, Zaterdag, uh, laten we maar daar eens mee beginnen. Verrassingen bij voor jou? Ja, je kan zeggen ja, maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk nee. Want nee wil zeggen dat alle spelers die je erbij zou mogen verwachten, inclusief Affelaai, die net weer een beetje aan het spelen is bij Barcelona, die zitten er allemaal bij. En dan kan je kan je zeggen ja, want er zitten ook wel namen bij, had je die daar nou verwacht. Stefan de vrij Jetro Willems, de jongelingsback van bijvoorbeeld van PSV, Silence, de verkieper van Ajax. Daar kan je allemaal van zeggen ja, dat is toch wel een beetje verrassend en dat klopt ook wel. Maar als je gewoon gaat rekenen, zijn dat allemaal mensen die op stage mogen komen, dan moeten niet al te rare dingen gebeuren en dan gaan eigenlijk alle spelers van wie je het zou verwachten straks die echte selectie vormen. Dus echt grote verrassing. Ik denk dat niemand er wakker heeft van gelegen. Nee, toch misschien wel van de of zwakte van de Nederlandse verdediging. Ik hoorde daar gisteren ja. al wat commentaar over. Uh, nou ja, Pietersen is natuurlijk weggevallen met zijn voetblessure. Ja. Gaat dat ons in problemen brengen? Nou ja, de verdediging is, is klassiek uh, het grote uh, breekpunt. Een beetje in, in de Nederlandse selectie. Maar dat, dat kritiekpunt wordt groter, zeg maar. Van der Wiel staat wel vast. Heitinggaan staat wel vast. Voor veel mensen. En de Bondscoach ook staat Matthijsen vast. Daar gaan we het vast nog wel eens over hebben de komende periode. Uh -huh. Of dat nou wel zo moet zijn. Maar goed, de linksback positie, dat wordt een nationale discussie. We hebben daar 31. 30 dagen voor inmiddels alle fora zijn gestart. Uh, ja, dan gaat de namen als Anita Buetner is nog opgeroepen. De linksback uh, Kan Emanuel zonder spelen? Nou goed, de bondscoach zal daar ongetwijfeld zijn idee over hebben. Veel mensen denken dat Emanuel zonder gewoon gaat spelen. Uh, Anita zou misschien ook nog wel eens kunnen. Maar dat wordt wel een wat cruciale positie waar heel veel over te doen is de komende tijd. En uh, Marcel zei het al, het aftellen is begonnen. Laten wij het er overigens niet 31 dagen over gaan hebben hoor in de ochtend. Maar zo af en toe wel, dat is leuk genoeg natuurlijk. Ja. Ja, en nu ook nog even, want uh, over die namen bestaat natuurlijk geen enkele twijfel, maar uh, Huntelaar en van Persie ja. uh, zijn natuurlijk op, Die zijn natuurlijk wel samen in de spits, hè? Huntelaar ja. scoren van de Bundesliga, ja. van Persie op schot, hadden wel de laatste week wat minder. Gaat dat ja. samen? Nou ja, de bonscoach zat gisteravond bij het Voetbal International programma... en toen gaf hij het prachtige cryptische antwoord... natuurlijk kunnen die samen spelen, maar de vraag is of ik ze ook samen ga laten spelen, zeg maar. Ik verwacht dat hij ze niet gaat samen laten spelen... en dat hij de voorkeur toch gewoon houdt bij Van Persie op die positie. Dat Huntelaars positie vele malen sterker is geworden... doordat hij zich ontwikkeld heeft niet alleen als goaltjesdief, maar ook als speler. Dat is duidelijk, dus hij zit er wel heel dicht tegen aan. Dat zal wel een grote puzzel worden voorin met... Een je weer van de vaart en snijden en dat soort discussies. Dus die gaan ons land uh, 31 dagen lang in de greep uh, houden. Uh, voorlopig uh, gaan ze lekker trainen met elkaar. Straks gebeurt er nog wat met iets of iemand. Dus laten we hopelijk nog maar even rustig afwachten. Volgende week uh, komen ze samen. En Huntelaar en Persie zijn allebei in ieder geval heel goed in vorm. Dus dat moet ons nog een klein Ach. beetje geruststellen. Maar samen zullen we ze niet veel zien, denk ik. Louter luxe problemen, Tom. Ja. Tot morgen. Jooi. Conservatief Griekenland lukt het niet. Nu mag links proberen een kabinet te vormen. Dan gaan we zo over verder praten. Eerst naar René Passet voor de verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits, maar door de regen in het westen worden de files daar toch wat langer langzamerhand. Vooral rond Amsterdam is dat te merken. Met bijvoorbeeld 9 kilometer file nog steeds op de A7 vanuit Hoorn. Veel vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij de wegversmalling daar tussen Venendaal en Maarsbergen, 5 kilometer. En er staat wat stil op de Van Brinoorbrug op de A16 Rotterdam-Breda. Een auto blokkeert daar de rechter rijstrook. Er zaten inmiddels vanaf het plein 2 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, de Griekse conservatieven zijn er niet in geslaagd een nieuwe coalitie te vormen. Lara zei het al na de verkiezingen van zondag. De leider Samaras had drie dagen de tijd... maar na één dag heeft hij zijn formatieopdracht al teruggegeven aan de president. En nu is de beurt aan de linkse, nog tamelijk onbekende partij Syriza... die als tweede uit de bus kwam. Tini Cox zit voor de SP in de Eerste Kamer... en heeft in Europees verband regelmatig met Syriza te maken gehad. Meneer Cox, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over de partij? Wat is het voor een partij? Ikzelf vind het wel een, een, een vlotte, moderne linkse partij. Het is een, uh, een coalitie-samenraapsel, zeggen sommige Grieken... Uh, grappend van allerlei partijtjes die het in het verleden nooit konden maken. En Syriza is uh, eigenlijk in de laatste jaren... ...opgekomen als een soort uh, vriendelijk alternatief voor de, voor de sociaaldemocraten... ...en voor de communisten die ook traditioneel sterk zijn in, in Griekenland... ...maar die de dogmatiek uh, nogal erg aan de broek hebben hangen. Maar we lezen en horen steeds radicaal links. Zijn ze niet zo radicaal, vindt u? Nou, ze noemen zichzelf radicaal links. En het woord radicaal, dat is, uh, dat is een aanduiding dat, uh, dat, dat Syriza uh, vindt... ...dat er echt fundamentele veranderingen plaats moeten vinden in de... In de samenleving. nou in, die, in dat opzicht lijken ze op, op mijn partij, de SP. Uh, als dat ook dan weer extreem links en uiterst links en zo genoemd wordt... dan denk ik dat zijn etiketten die je beter niet kan plakken... op een partij die je nauwelijks kent. Volgens mij is uh, Syriza een moderne linkse partij. Is uh, niet anti-Europees, is uh, wel anti-neoliberaal uh, anti uh, uh, Europa... Ook in, in dat opzicht lijkt, eh, lijkt Syriza aardig op, de, op, op mijn partij, de SP. En waar zal de partij dan op inzetten als we kijken bijvoorbeeld naar het oplossen van de schuldencrisis en de schuldenproblemen in, in Griekenland? Ik denk dat Syriza zich gesterkt voelt door de overwinning van Hollande in, in Frankrijk. En in, in, in de algemene ontwikkeling van, van liberaal naar, naar een meer sociale invulling en oplossing van de Europese problematiek. Ik denk dat, dat de Syriza ook zal, zal zeggen dat er op een hele andere manier omgegaan moet worden met de bezuiniging in Griekenland. Die, ja. die totaal averechts uitpakken, het land wordt werkelijk kapot bezuinigd, er zit totaal geen perspectief in. Dus zij zullen ja. dat, um, de afspraken die gemaakt zijn zullen zij op willen openbreken of zich daar in ieder geval niet aan willen houden? Nou, ik denk dat, dat, dat een regering waarin Syriza deelneemt, dat die inderdaad zal gaan zeggen hoe we het hier op, nu over praten. En ik denk dat ze sterke argumenten hebben, want... Het beleid dat nu anderhalf, twee jaar gevoerd wordt. En dat pakt rampzalig uit voor de, voor de Griekse economie en de Griekse samenleving. En het feit dat zoveel Grieken, de twee partijen die eigenlijk altijd de dienst uitmaken in Griekenland... de Nieuwe Democratie en de PASOK, totaal weggestemd hebben. Ja, dat moet iedereen in Europa te denken geven. Hm. Maar meneer Cox, als die partij uh, uiteindelijk de regering gaat vormen... en ze zeggen de afspraken op, gaat de geldkraan uit Europa dicht? Gaat Griekenland failliet? Dat willen zij ook niet? Nou, als het allemaal zo kozaal zou zijn, dan zou het leven eenvoudig zijn. Maar uh, ik denk dat in de Europese Unie en bij het IMF dat ook een belangrijke rol speelt in Griekenland. Het, het idee al, uh, al lang gegroeid is dat er op een andere manier met, uh, met Griekenland omgesproken moet worden. Je kan wel blijven zeggen, het land moet blijven bezuinigen, moet blijven betalen. Maar wat wil je nog meer? Het minimumloon is, uh, is enorm verlaagd. De totale salarissen zijn enorm afgebroken. De publieke sector, daar blijft niks van over. Kijk rond in, in Griekenland en je ziet uh, hoe de... Uh, dit soort bezuinigingen uitpakt, uh, dat die koers anders zal moeten worden... daar hoef je geen Griek voor te zijn om dat te begrijpen. Ja, laten we er niet een politiek verhaal voor maken. Even naar partijleider Alex Tsipras. Um, die is heel jong, pas 38. Heeft hij hem wel eens ontmoet? Ja, ik ben er wel eens tegengekomen in internationaal verband. Het is, een, het is een, een jonge kerel, maar dat is denk ik ook een van de verklaringen... dat, uh, dat Syriza nogal uh, uh, aanspreekt bij vooral jonge Grieken in een studentenprotest dat een aantal jaren terug plaatsvond... speelde Syriza een, een voorname rol. En zoals gezegd, ze hebben een beetje een, moderne, een modern antwoord... op, op de, de problemen van, van vandaag de dag. En in Griekenland had je altijd de communisten... maar ja, die hebben een beetje een antwoord van, van 50 jaar geleden... op mm. de problemen van vandaag. Hoe radicaal is hij? Ik denk dat, dat hij radicaal is in zijn, in zijn, in zijn wensen... Om, om, om fundamentele veranderingen aan te brengen... met name in de, in de neoliberale richting... Uh, in, niet alleen in, uh, in Griekenland, maar in Europa. Uh, dat hij verder vindt dat uh, als je de euro in stand wil houden. dat je toch uh, een, een samenwerkingsverband zou moeten maken. dat het landen ook in de zuid, aan, aan de zuidkant van Europa mogelijk maakt om daarin in te participeren. Ja, meneer Koch, dat klinkt allemaal heel redelijk. Toch wordt er ook wel gezegd dat deze partij en ook deze Tsipras. achter gewelddadige protesten en demonstraties zou zitten. Wat weet u daarvan? Nou, volgens mij is er niks van waar. Ik ken Syriza als een, als een buitengewoon vriendelijke, vriendelijke, moderne en beschavende politieke partij. En in Griekenland zijn, zijn allerlei protesten geweest tegen, tegen de bezuinigingen. Maar ik heb geen enkele, geen enkele aanleiding om te denken dat daar waar het uit de hand loopt, dat Syriza daarbij betrokken is. Lijkt me echt, echt de Indianen verhalen. Tot slot, want uh, Tsipras is nu uh, voor Syriza uh, aanzet. We moeten onderzoeken of er een linkse coalitie mogelijk is. Hoe groot is die kans van slagen? Want daar lijkt geen meerderheid voor. Hè? Ja, in Griekenland lijkt eigenlijk nergens geen kans van slagen op. De Grieken hebben half uh, links gestemd en half rechts gestemd. Mm -hmm. En links en rechts willen niet erg met elkaar samenwerken. En, en, en in de links en de rechts zijn de tegenstellingen ook erg groot. Dus als je daar een regering uit weet, weet te bakken... dan ben je nog knapper als, als, als in, in Nederland in de huidige situatie. Maar als dat niet lukt, wat dan? Dan, dan is de volgende partij aan, aan de beurt en dan de volgende partij. En de volgende ja, partij. De Grieken we hebben door. een systeem dat je elke, elke partij mag drie dagen proberen om een regering te vormen. dat houdt ik hierop, want dan gaan ze terug naar de president. En dan zouden er erg nieuwe verkiezingen kunnen dan komen krijg je in juni. Maar is ja. dat wenselijk? Nou, het lijkt me dat de, de Grieken hebben nu eerst gesproken Dit is, dit is een uitslag. de uitslag. Politici moeten niet klagen dat de uitslag moeilijk is. Dan moeten ze maar niet in de politiek gaan, dat hoort er nu eenmaal bij. Het is nu aan, aan de vrienden van Syriza om te kijken of ze iets voor elkaar kunnen krijgen. En zo niet, dan is dan eens volg aan de beurt. Tilly Cox zit voor de SP in de Eerste Kamer. Dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. CDA-kandidaat-lijsttrekker Madeleine van Torenburg vond het eerste lijsttrekkersdebat in de geschiedenis van de Christen-Democraten maar weinig spannend. De kop is eraf, twittert ze over de eerste debatavond. Duidelijk meer een kennismakingsrondje met een geluid tussen haakjes handicap, schrijft ze. Ja, Mona Keizer laat het maar een beetje in het midden op weg naar huis van eerste CDA-kandidaat-lijsttrekkersdebat. Dank voor alle reacties. Woensdag de tweede in Groningen. De AD geeft de kandidaten rapportcijfers. Marcel Wintels komt er slechts vanaf met een 5. Hij valt volgens de krant nauwelijks op, hoewel die zegt inspirerend te willen zijn. Sipan van Huisbaar Buma en Nieuwkomer Mona Keizer krijgen allebei een 8. Buma om zijn zelfverzekerdheid en ontspannen grapjes. En Keizer omdat ze de aandacht weet te trekken en de andere kandidaten weet uit te dagen. Dan een ander nieuws. De Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het kantoor van de Engelstalige afdeling in Peking gesloten nadat de correspondent het land uit is gezet. China weigert het visie om van de verslaggever van het televisiestation te verlengen. Het is nog onduidelijk waarom Melissa Tjan, maar daar gaat het om, moet vertrekken. Amerikaanse journalisten schreef sinds 2007 voor de zender... en hield een Twitter-account bij met meer dan 14.000 volgers. In 1998 wees Peking voor het laatst twee journalisten de deur... voor het bezit van staatsgeheimen. Het staat op de website van Al Jazeera. Europese deskundigen en de Europese Commissie... vinden de kerncentrale in Borselen veilig. Dat schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Oh <laughs> Omroep Zeeland bericht hierover. Na de kernramp in Japan werd vorig jaar een stresstest gedaan... om te kijken of de kerncentrale in Borselen aardbevingen en overstromingen aankan. Uit die stresstest bleek dat de kerncentrale veilig is en aan de eisen voldoet... maar dat het ook nog wel veiliger kan. Uitkomsten van die test worden volgens Verhagen onderschreven door Europese deskundigen. De overheid moet afstappen van de begrippen autochtoon, westerse allochtoon... en niet-westerse allochtoon. De gemeentelijke basisadministratie moet bij migranten... alleen het geboorteland van de inwoners registreren en niet langer het geboorteland van de ouders. Dat zegt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling... in een ongevraagd advies, de Volkskrant. AD heeft een aantal agenten gesproken... die klagen over machtsmisbruik, intimidatie en manipulatie binnen de politie. De korpsen zouden moedwillig afproberen te komen van getraumatiseerde agenten. Ze negeren dienders die met psychische klachten thuis zitten... en dwingen agenten om zelf ontslag te nemen... of proberen hen op slinkse wijze te ontslaan. De vakbonden reageren woedend in de krant. En nog naar Omroep Brabant. Zij berichten over ophef door lugubere Bos in een straat in Beek en Donk. Bewoners van de Orchideenstraat kregen een brief... die de dood en begrafenis van een buurman aankondigde, voorspelde. Ze kregen de brief op 15 april. En daarin werd geschreven dat de buurman op 29 april was overleden... en op 5 april zou worden begraven. De treffende buurman kreeg op diezelfde dag ook een brief en daarin stond een doodsbedreiging. Als hij niet op tijd zou betalen en ook werd zijn bedrijfswagen voor de deur van zijn huis beschoten. De man zegt niet te weten waarom juist hij met de dood wordt bedreigd. Volgens de buren is hij erg geschrokken en zien ze hem een stuk minder op straat. Het wandelgangenakkoord is goed voor Nederland. Ik zou zeggen, zeker goed voor Nederland. Is het fijn voor Nederland? Nee. Wandelgangenakkoord, wat is het? Achterkamertjes, een ander woord daarvoor. Ik heb vrij gemengde gevoelens met betrekking tot het begrotingsakkoord. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Eindelijk weer een doorbraak. En dat was hard nodig na anderhalf jaar stilstand. En uw mening die telt. Het is fantastisch voor Nederland. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash monta.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 Daarmee worden uw inkomsten en uitgaven automatisch omgezet in een duidelijk overzicht. U kunt u bijvoorbeeld ook specifieke spaardoelen instellen. Ja, dat is dan wel weer Anonu. ABN AMRO, de bank Anonu. De natuur, dat ben jij. En de aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld de viswijzer. En zet ik de verwarming een half uurtje voor ik mijn bed in duik alvast uit. En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl 50 manieren. Geef ook de aarde door. Samen met het Wereld Natuurfonds. Ik ben Harm Edens. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl 50 manieren. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership.